John en Wilfried zitten klaar om twee uur lang te knallen met hun confetti-kanon. Ter reden van 15 jaar Baselpark. Dat wordt feest, dat wordt vieren, lachen en brullen. En vooral blijven luisteren. Hoera! Frit, start me up. Yes, Rolling Stones, een van de vele tribute bands die al een revue zijn gepasseerd op die 15 jaar Baselparkt. En John, uh, we zitten hier niet alleen. Nee, uh, wie beter dan de organisatoren zelf om uh, terug te blikken op die fantastische 15 jaar. En ook vooruit te blikken natuurlijk op de Feesteditie 25 en 26 augustus in, uh, ja, waar anders dan het... Park, Kasteelpark van Wissakerk, ik moest al even denken. Ik ben al een beetje op adem aan het komen uh, met dit fantastisch feest. Uh, Erik de Roek zit hier. Dag Erik. Goedenavond. Dag Wilfried en John. Ja, en Kevin Vergauwen zit hier ook. Ah, goedenavond. Jongens, jullie waren er vijftien uh, jaar geleden als uh, de kippen bij. En dan is altijd de eerste vraag. Hoe is Baselpark eigenlijk ooit ontstaan? Van waar kwam dat idee? Ga jij beginnen, Erik? Uh, ja, ik wil wel. Um, Kevin en ik zelf hadden, uh, ver familie trouwens van elkaar, hadden uh, destijds het idee van, we moeten eens iets meer doen in Basel, want Basel leeft wel, maar er moet nog veel meer leven en gedaan worden in Basel. Dus um, wij zijn, Kevin en ik hebben eens afgesproken op een uh, mooie avond uh, in De Vogel, een uh, berucht of beroemd café in Basel, in het centrum, dat jammer genoeg niet meer open is nu. Uh, ik zie het tafeltje nog staan en we hebben over van alles geredetwist, over van alles nagedacht, gebrainstormd. Van uh, ja, groepjes in cafés, opdraden, maar het park, het park, het park moest erbij. Vandaar uh, is toen op een heel voorzichtige manier, met um, heel beperkte ideeën, Baselparkt, zij het nog zonder naam, want dat is nog een anekdote apart, zij het zonder naam geboren. En zo geschieden tussen pot en pint. Allright, we laten, uh, laten we ons even luisteren. naar Johnny Cash die was erbij op de eerste editie en dan gaan we straks eens terugblikken hoe dat, dat dan juist verlopen is. Ben benieuwd. Hello, I'm Johnny Cash. Ik wil to vertellen over de drie three die that make the great sound me. Two of them have been with me for about 13 years. There's Marshall Grant. From Jackson, Tennessee, W.S. Holland And just recently Joining our group from Tulsa, Oklahoma Bob Wooden I hear the train a coming, It's rolling around the bend And I ain't seen the sun shine I don't know when I'm stuck in Folsom prison And time keeps dragging on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 There's rich folks eating in a fancy dining car They're probably drinking coffee and smoking big cigars But well, I know I had it coming I know I can't be free But those people keep moving And that's what tortures me a hey, What if they freed me from this prison If that railroad train was mine Then I'd move it on A little farther down the line Far from Folsom Prison That's where I want to stay And I'd lift that lonesome whistle all my blues away Folsom Prison Blues van Johnny Cash uh, Die stond op de affiche De allereerste Baselparkt uh, Erik, je was er juist al aan het hinten van, ja, die naam Baselpark, dat is nog een verhaal apart. Hoe zijn jullie daarop gekomen? Dat heeft best even geduurd. We hebben eerst wat mensen bijeen gezocht om uh, ja, een boel te organiseren. Kevin met zijn achterban van Job, uh, ex-Giro. Ikzelf met achterban van KWB van Basel. Dus uh, we hadden direct wel een man of uh, tien of zo bijeen. En toen is er gebrainstormd over uh, een naam. En uh, iemand zal waarschijnlijk nu beginnen lachen, en zeker een Thomas, die het, uh, of de titel, Parkvest voorstelde, maar dat heeft het dus niet gehaald. Van wie de benaming Basel Park eigenlijk komt, weet ik niet. Maar uh, we vonden dat ook beter dan het Parkvest, want dat klonk een beetje. Hardcore ofzo. Zoals vele vergaderingen van Basel Park eindigen, weten we niet meer wat we afgesproken hebben. Dus dat is niet zo toevallig. Toen werd er duidelijk nog geen verslag gemaakt van de vergaderingen. Hopelijk niet. Nee. <laughs> zeg je dan oké, okay, dan uiteindelijk is er dan die eerste editie. Uh, een onverhoopt succes, als ik me goed herinner. Uh, ja, klopt. Je waart er trouwens zelf bij als ik, als ik me dat goed herinner. Uh, ja, kijk. Uh, uh, ik zeg nog altijd dat wij toen op wolkjes liepen, wij allemaal. Want we hadden gerekend op een 200 man zouden we toch wel moeten hebben om het een beetje te laten slagen. Uh, uiteindelijk is er 1200 man gekomen, dankzij het mooie weer. En ook dankzij onze mooie gezichten, denk ik. Uh, wat maakt dat we wel wat te weinig bier hadden? Dat, uh, dat wc-hokje dat we er met veel moeite hadden ineengeknutseld met dank Dimitri verdorend, uh, dat dat ook ja, te klein was, te weinig was um, eigenlijk wc-papier hadden we ook niet genoeg dus um, een hoop miserie maar allemaal met de glimlach uh, opgelost en uh, nogmaals een hele dag, een hele avond, een hele nacht een hele week eigenlijk op wolken gelopen alles wat je kunt voorstellen dat fout liep, liep fout yes. <lacht> en toch, was het, fantastisch toch was het fantastisch en kwam er ook een tweede editie ah ja, want anders hadden we nu niet gezeten maar eerst, Creedence Clearwater Revival. Daar hoort nog een sappige anekdote bij. Daar uh, gaan we straks iets over vertellen. Ah, overdenken. teaser... John Fogger die onlangs nog in het sportpaleis te bewonderen, maar ook al uh, ja, meer dan één keer op uh, Basel Park, als ik me uh, goed herinner. Uh, die afgelopen vijftien jaar, tenminste, een fantastische tribute-versie daarvan. Um, zeg, uh, Erik, zit hier nog altijd samen met Kevin van de organisatie van de VZW Basel Park, moeten we dan officieel zeggen. Uh, Erik, je zei dat net al: van, ja, niet alles liep van een leien dakje. Uh, die eerste edities, um, bij CCR is er zelfs iets uh, redelijk crimineels gebeurd. <laughs> op het einde van de avond waren we een box kwijt. Gestolen door iemand uit het publiek. Echt gebeurd. Ja, en, en zijn jullie de box en de persoon in kwestie nou op spoor geraakt? Of? Eric Holmes, Sherlock Holmes, heeft hij op het spoor geraakt. Ja, dat klopt. Ik weet eigenlijk al niet meer via wie, maar ik herinner me nog dat Kevin en ik zelf uh, een uh, soort van secret uh, afspraak hadden in Kruibeke op het Kerkplein waar de man die dan uiteindelijk um, die een box had um, ontvreemd, dat klinkt properder dan gestolen de man die die een box had dan toch toegegeven had dat hij die per in zijn bezit had, had. ja, die was per in zijn bezit gekomen en oké, okay, die wou die eerst nog even verkopen, maar uh, heeft hem uiteindelijk netjes teruggegeven en onze toenmalige PA man, de Rudy ze zal zijn nachtram zelfs kennen, denk ik. De Rudy die was maar altijd blij dat hij zijn materiaal netjes terugkreeg. Maar we hebben even politieagentje gespeeld, ja. Zonder geweld de box teruggekregen. En dat in tijden van Witsen. En John en Wilfried. Oh, ja, ja, ja. Oké, okay, super. Straks gaan we verder uh, met uh, vragen over de vaste formule. Want in al die jaren is er een soort van uh, vaste formule gekneed geworden geweest bij Baselpark. Park en ook wel eens benieuwd hoe dat tot stand gekomen is. Maar eerst ja. uh... eerst hebben we de police wilfried. Ah, ja, <laughs> uiteraard. Wie anders? We staan er elk jaar trouwens. Dat was in. De derde editie van Baselparkt uh, gaf een uh, fantastische tributeband van de police. Een stomend en stromend uh, optreden, want uh, het gold toen... Hoe zeggen ze? Oude wijven. Het regende, oude wijven. Het regende Oude wijven. En het stond vol met mannen in blote buiken. Ja, zo was dat. Uh, Kevin, een vraagje voor jou, want ja, jij zit, maar hier ook, ook trouwens, al uh, vanaf dag één in de werkgroep Programmering of Programmatie. Klopt. En als we dan eens kijken naar die, al die affiches van de afgelopen jaren, dan zien we wel een constante. Er is dus een beetje een formule ontstaan. Uh, om te beginnen, altijd heel veel aandacht gehad voor lokale bands. Ja, zeker van bij editie 1. De eerste tien edities, denk ik. Uh, en de laatste ook zijn we bijna altijd in geslacht om minstens iemand die in postcode 9150 woont, op het podium te zetten. Hmm. En dan daarnaast heel veel uh, rockabilly, heel veel rootsmuziek. Uh, ja. Dat blijft, denk ik, ook in ons concept een heel leuk gegeven. Waar we ook wel zien dat er, wel, dat er vraag achter is. En dat, dat groepen ondertussen ook heel graag bij ons komen spelen in die Rockabilly scene. Want wij krijgen wow, zowel wekelijks een van kunnen we komen, mogen we komen. En dat is heel fijn. Zo hebben we Walter Broes bijvoorbeeld al op het podium gehad. Ja. Motelmijn. Uh, toch wel gevestigde waarden, gevestigde namen in die scene. Absoluut. Heel bekende namen. Um, en inderdaad altijd heel leuk om te zien. Zeker in die setting van, uh, van Baselpark en van het Kasteelpark. Uh, en dan natuurlijk, ja, die tributeband, uh, Erik. Uh, was dat idee er ook echt vanaf dag één van? En laat ons dan afsluiten met uh, een bekende groep, maar die kunnen we niet betalen, dus zoeken we gewoon een goede tribute? Ja, zo zou je het kunnen denken. Klopt ook <lacht> wel min of meer, we zijn armoezaaiers wat dat betreft. <lacht> um, maar nee, dat is, dat is toch anders begonnen. Um, het groepje van uh, ja, programma kiezen... Uh, waaronder Kevin en ik zelf, nog een, een aantal andere mensen, waren helemaal in het begin, jaar 1 of jaar 0 zelfs nog, uh, op zoek gegaan naar goede optredens. Uh, en we gingen ergens in Nederland, we hebben nooit afstanden geschuwd, niet waar Kevin? Klopt. Uh, uh, ergens in jaar 0 zijn we bij een optreden van die uh, van een van die, van die corebands terechtgekomen. Um, en daar uh, herinner ik me nog dat tussen het lawaai van de muziek, ene Kevin naar mij stapte en in mijn oor brulde We have a dat was inderdaad beest goed. Ik herinner me die zanger nog, die was ongeveer zo dik als mijn Pink. En de stem die eruit kwam, die leek uit, uh, ja, uit een walvis of een potvis te komen. Echt een gigantische stem, zeer gelijkend. Uh, daarbij hoorde nog een frele vrouwtje, uh, ook naargelang het origineel. John uh, Carter. John Carter, inderdaad. Uh, en die brachten dat met zijn tweeën op uh, vurige wijze. Dus we hadden daar inderdaad, zoals Kevin zei, een winner. En we zijn op dat stramien voortgegaan. Laatste optreden moet een goede coverband zijn. En zo kwamen we bij The Winner Takes It All. <laughs> en kwamen we uit bij ABBA. De laatste keer dat we voor het kasteel zelf zaten. Overdonderend succes. Afgesloten. Veel te veel volk. Eigenlijk niet meer veilig. En daarna zijn we vriendelijk verzocht door het gemeentebestuur. En achteraf gezien terecht. Te verhuizen naar de huidige Ezelsweide. Oké. Okay, maar eerst ABBA. Zo is dat. Zo moet ABBA ongeveer geklonken hebben in 2011 op Basel Park. Lay all your love on me. Toen nog geen uh, avatars of uh, hologrammen, maar een uh, fantastische tributeband. En uh, gigantisch succes, want het gevolg daarvan was... Uh, Erik, eh, je zei er net al eventjes... ...dat jullie ja, enigszins verplicht werden om uh, te verhuizen. Ja, dat is eigenlijk een constante in de geschiedenis... ...maar, ja, maar de woord geschiedenis van Basel -Berkt. Uh, het is een constante dat we af en toe door het lot uh, wel eens verplicht worden om van locatie te veranderen of uh, zaken aan te passen. Uh, de eerste keer was inderdaad uh, in 2012, ik heb het zelf ook moeten opzoeken. Uh, toen kregen wij in mei nota bene het bericht van jongens op dat roze in het midden, dat is opnieuw aangelegd, dat gaat daar niet doorgaan. Jammer, jammer, wij hebben al een podium, wij hebben al artiesten gehuurd, wij hebben al zus, wij hebben al zo... Uh, we hebben dan nog even voorgesteld van, kunnen we misschien dan nog één jaar op dat rozenpleintje doen en dan vanaf 2013 naar die andere welbekende locatie gaan? Niet, was het antwoord, nee. Dus ja, in allerheil, um, we daar gaan kijken, er was geen aanvoer van water, geen stroom, geen afvoer van afvalwater. Er was gewoon helemaal niks. Dus um, ja, zijn er in allerlei, uh, min of meer op onze vraag, uh, drie Moude dat zijn ook de radio Beerputten. Drie beerputten Sanitaire, uh, sanitaire uh, opvang. Ik heb daar nog een andere naam voor ook. Dus ja, dat ja, moet. Nee, dat moet niet. Uh, dat mag zelfs niet. Uh, er zijn dus inderdaad in allerlei drie uh, septische opvangpaten Septisch, uh, gelegd, uh, die nu nog altijd dienen. En de reden dat de wc's staan waar ze op dat terrein altijd al gestaan hebben, is de legging van die putten. Dus met dank aan de gemeente. ja en als we het over putten hebben en septische putten, dan hebben we het natuurlijk ook over dancing in the dark. <lacht> het het vreemdste bruggetje <lacht> ooit. Het, het eerste optreden op die ezelswei en tributeband was de Bruce Band. En laat nu net Bruce Springsteen afgelopen zondag ook in ons land geweest zijn. Hoog tijd dus om eens naar de bos te gaan luisteren. Absoluut. I ain't got nothing to say Hey baby, hey Erik, hey Wilfried. Uh, als ik uh, Kevin en Erik, als ik zelf ook iets mag toevoegen als uh, fan van het eerste uur van Basel Park, is ik herinner mij uh, de Bruce Band zeer goed, uiteraard. En Wat ik vooral heel straf vond, was dat die mannen, hij was er niet bij natuurlijk, maar Jay Clemens, dus de huidige saxofonist van de E-Street Band, dat hij effectief met die mannen heeft samengespeeld klopt, klopt. Uh, op het ja, festival in absoluut. Holland. Er zijn beelden van, ik denk dat je dat op YouTube nog wel kan vinden, dus, dus wat eigenlijk wil zeggen dat die bluesband zodanig goed was... ...dat Jake de moeite ik nam om uh, daar... Uh, ik wil, een daar, uh, bij te gaan ik wil spelen. daar eigenlijk nog een anekdote aanbreiden. We zijn, toen we de bluesband voor de eerste keer gingen zien... ...wij gaan, dus, zoals ik daarnet al zei, alle bands scouten... Uh, ...was het zo dat Jake Clemens in het voorprogramma stond... ...met zijn saxofoon. En dat is niet gelogen, dat was in Nederland ergens in een redelijk kleine zaal... ...waar dat wij stonden en Jake Clemens stond in het voorprogramma van de bluesband... Ja, wat straffe dingen zijn eigenlijk. Ongelooflijk. Ik ben benieuwd wat voor anekdotes dat we nog allemaal gaan te horen krijgen. Trouwens, voor alle volledigheid: 2012, Bruce Springsteen, 2013, The Stones. Uh, maar daar zijn we daar straks mee begonnen. Dus daar uh, gaan we ineens over naar 2014, denk ik. Eh... Uh, daar waren de Doors, de uh, headline. Er ondertussen stroomt ons café hier: Café Tambachtje bij Radio Barbier vol met het uh, voltallige bestuur van uh, Basel Park. Het is super tof om dat te zien uh, dat die uh, jongens en meisjes hier allemaal iets komen drinken. En als jij thuis aan het luisteren bent en je denkt, God, het is veel te warm hier binnen, springt op je fiets, kom naar hier en drink ook iets samen met ons. Tot ziens! Een vettig van de Doors, Roadhouse Blues. Uh, Erik, jij was hier net, uh, terwijl dat de, blues, de, blues, de Doors aan het spelen waren, was je net aan het vertellen uh, hoe dat jullie aan die band zijn geraakt. Want het is inderdaad wel zo, uh, jullie uh, schuwen geen grenzen, uh, taalgrenzen, nog gewone grenzen. grenzen. No jullie gaan soms... Uh, naar het buitenland, echt om uh, toch maar de beste tributeband te vinden. Hè? Dat klopt. Wij schuwen geen enkele denkbare grens. Geen landsgrenzen, geen taalgrenzen en ook andere niet. Uh, de Doors, um, die gaan bekijken, dat was, als ik mij niet, er, niet uh, vergis, was dat in Moeskroen. In een soort van gildenhuis waar zeker 40 of 50 man binnen kon. De gemiddelde leeftijd was, uh, ik moet oppassen wat ik zelf zeg, 60 plus, denk ik. Uh, sommige mensen bewogen nog als de muziek speelde, anderen <lacht> iets minder. Gewoon jouw leeftijd dus. Uh, eigenlijk uh, in die buurt in elk geval. Bedankt om mij eraan te herinneren, Kevin. Uh, maar ja, voor ons was het uh, weer een winner, zonder dat we dat uitgesproken hebben. Uh, een paar van uh, onze muziekwerkgroep-leden zijn met die uh, rare walen, want zijn gasten van Charles, Was, ik me niet vergis, uh, backstage gegaan. Backstage zijn er dan een of ander uh, ja, was toilet waskot uh, achteraan in, in dat gildenhuis. En die zijn met een grote smile op hun gezicht terug buiten gekomen en hadden die, uh, die mannen geboekt voor een leuke prijs. Achteraf gezien was het ook een succesnummer, want die mannen waren zo goed in dat jaar dat we ze uh, vorig jaar, sorry, het jaar ervoor, nog eens teruggevraagd hebben. Mm -hmm. Kevin... Um Waar letten jullie op als jullie zo'n groep gaan scouten? Wat maakt een goede tributeband een geweldige tributeband? Een goede tributeband maakt een geweldige tributeband op het moment dat je het gevoel hebt dat je naar de nechten aan het kijken bent als je je omdraait. Dus je staat in het publiek, je denkt een paar pintjes, je draait je om en je denkt, ah, dit is wel oké. Okay. We zijn al een paar keer bedrogen mee uitgekomen natuurlijk. Uh... Ook wel, ja. <laughs> ja. En we hebben ook wel, ook wat wel... we zeggen, dat we heel veel tribute bands gezien hebben in het verleden. Want iedereen die op het podium van Basel Park komt, hebben wij op voorhand gezien. Op drie of vier na. Uh, en daar zijn we bedrogen mee uitgekomen. Maar uh, ja, de, de feel moet goed zijn, het geluid moet goed zijn. En dan worden ze herroepend tot we have a winner. Mm -hmm. En de volgende was er ook eens een eentje ja ze is er niet meer maar toen was er wel ondertussen niet nee nee ondertussen niet meer uh, we hebben ooit een tribute gehad uh, kijk even naar het jaar ik speak even 2015 hadden we Tina Turner daar zaten drie of vier beroepsmuzikanten in die een band en dat was ook een ongelooflijk straf optreden Proud Mary ja. might like to hear something from us. Nice. Easy. There's just one thing. You see, we never, ever do nothing. Nice. Easy. We always do it. Nice. And rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it. And then we're going to do the finish. Alle grote der aarde zijn al gepasseerd in het Kasteelpark Wissekerke de afgelopen 15 jaar. Zo ook Tina Turner, Proud Mary, Erik en Kevin zitten hier nog altijd van de organisatie van Baselpark Hier in ons ambachtje bij Radio Barbier in de studio. En uh, Erik, waar jullie ook wel voor bekend staan is de ongelooflijke logistiek. En dat breidt elk jaar maar uit en uit. Uh, maar natuurlijk hebben jullie ook wel al wat obstakels meegemaakt. Uh, hoe pakken jullie dat eigenlijk aan en, en, en hoe zijn jullie tot, tot de huidige ja, samenstelling gekomen, ik maar zeggen? Wel, we worden af en toe, zoals ik daar juist al zei, door het lot geholpen. Uh, zoals daar zijn, je mocht niet meer op dat rozenplantje of de Koobrug wordt afgesloten. Of uh, we gaan het park renoveren, dus zoek maar ergens een andere oplossing. Dus we hebben wel al wat uh, van moedens uh, aangepast. Voor het overige hebben wij natuurlijk wel al een beetje uh, kennis van het terrein zelf. En dan heb ik het op de Ezelsweide, de waar we ook dit jaar weer terug naartoe gaan, voor alle duidelijkheid. De zeer egale Ezelsweide. Ja, een van die fantastische voordelen van die weide is dat je daar niet één vierkante meter op vindt die waterpas ligt. Um, zelfs die in de buurt van waterpas komt. Gelukkig hebben we ooit een uh, vriendelijke manier gevonden met de nodige toestellen om dat volledig in 3D op te tekenen, zodat we uh, ja, op een makkelijkere manier kunnen zien wat het hoogteverschil is tussen punt 1 en punt 2. Uh, zonder er te veel in detail over te gaan, want dan begin ik weer te lang te leuteren, uh, zonder te veel in detail te gaan, maakt het ons wel iets makkelijker. Het terrein zal er dit jaar ook weer al iets anders uitzien, want de Paardenweide staan nu geen paarden meer in. Dus um, hebben we daar een klein beetje uitweg. Uh, de paraplu, zoals wij die noemen, de Perfect Sky, kan een beetje opschuiven. Dus we krijgen weer wel wat meer ruimte. Maar het blijft altijd een gevecht tegen, um, ja, tegen de, de hoogteverschillen op dat terrein. En ja, soms ook met de weergoden, want daar hebben we ook al uh, vondende plezier mee gehad. En ik zag ook dat. Uh, ik vies er vanmorgen voorbij. Er is nu een uh, nieuwe bank. Ik weet niet of ik het een bank uh, mag noemen, maar. Een constructie, je mocht dat een bank noemen, het is een betonnen bank, dat is een, een nieuw ding uh, dat er staat. Dat was ook zo gepland uh, bij de herintekening, herinrichting van, uh, van het terrein, waar ik gelukkig uh, wel wat in mogen betekenen heb, maar dat gaat ons niet hinderen en niet helpen, maar het staat er wel nu bij. Jullie hebben ook twee regenjaren meegemaakt, echt volledig uitgeregend, uh, nooit leuk voor een festival, zeker niet als het grotendeels in open lucht uh, plaatsvindt. Nee, ik denk dat twee misschien zelfs um, niet helemaal correct is. We hebben de police al gehad, daar was het echt een uh, drama. Uh, een aantal jaar geleden, ik denk het jaar van de doors dat we daarnet gepasseerd zijn, um, is het heel hard beginnen regenen op voorhand. Uh, we beginnen meestal op te bouwen op maandag. Toen hebben we op maandag iedereen afgebeld omdat het echt niet ging. Het was een hele dag um, oude wijven, was dat zeker, aan het regenen. Uh, en dan uh, is er nog een jaar geweest dat de mensen voor het podium uh, echt een slijkschuifpiste hadden gemaakt. Dus we hebben wel... Uh... Ook plezant, hè? Ook plezant. Uh, de mensen vonden dat zeer plezant. Ik zie nog uh, foto's voor mij van volledig bemodderde gezichten waar een stralende glimlach en een pintje bij stond. Een beetje woodstock, maar dan zoveel jaar later. Ja. Yes. En <laughs> ondanks alle miserie, en we gaan een mooi pruggetje maken nu, Erik... Uh... Ja, jullie zijn er niet te stoppen, hè? Don't stop me now. Queen was de volgende op jullie affiche. En dan hebben we het over 2016 ondertussen. al is dat zo, Erik? Gaan jullie nog even door? Uh, tuurlijk, dat is de bedoeling. We hebben een, een mooie uh, verjonging van het bestuur gehad. Mooi letterlijk, figuurlijk, uh, maar in elk geval een leuke verjonging van het, uh, van het bestuur gehad. Er zijn intussen een stuk of uh, zes, Kevin, corrigeer me als ik fout ben, rond de dertig uh, met, van mensen van rond de 30 jaar bijgekomen, dus dat doen we als plezier. Dan kan ik binnenkort een blok erop leggen en dan loopt het lekker voort. Ik corrigeer jou niet. Van de blok erop of van uh, de jonge mensen? Alle Alle twee. Twee. Voilà. <laughs> Allebei. Uh, zeg, Erik, omdat jij zo graag over de miserie praat. Hallo? Uh... <laughs> <laughs> nee, nee, nee, nee. Wat gezellig houden. Maar wat wel een belangrijk feit was, denk ik, voor jullie uh, organisatie, is dat je op een gegeven moment beslist hebt. Om de VZW te worden, uh, en Pukkelpop en die hun regenval heeft er ook wel iets mee te maken, denk ik. Ja, en uh, als ik mag, Kevin, weer een anekdote erbij. Kevin en ik waren op de beroemde plakpalen van Kruibeken, waar nota bene niemand van buiten Kruibeken op mag plakken. Uh, op die beroemde plakpalen aan het, uh, aan het plakken, het was toen bij ons echt goed weer, maar blijkbaar ter hoogte van Pukkelpop was er uh, een enorme ravage. Met de venster open van de, met de, ruitjes open van de auto hebben we toen gehoord dat er uh, geen kleine ramp, maar een grote ramp en met, uh, met, ja, jammer genoeg ook met overlijdens was. En zo ongeveer die avond hebben we beslist van, verdomme, we moeten een VZ2 worden. Die papiertjes die lagen al in iemand zijn schuif klaar, maar we hebben er dan in alle er werk van gemaakt. Ja, want dat is iets wat vaak vergeten wordt, dat hoeveel werk, maar ook hoeveel risico dat er in zo'n organisatie kruipt. Hè? Ja, dat klopt. En, uh, op, op een gegeven moment ben je hoofdelijk verantwoordelijk voor wat er zou kunnen fout gaan. En op die moment is, uh, zoals men dat dan uittrekt in de wet, de paraplu, of de VZ2, een paraplu boven ons hoofd. Ja, en op dat moment zat u al vlot boven de duizend, misschien veel meer uh, bezoekers? In die periode hadden wij zo twee, tussen de twee en drie bezoekers per avond. We zaten toen nog op één dag, denk ik. Oké, okay, prima. En dat waren meestal beautiful days. <laughs> ik wist dat die komen dus ik dacht ik zwijg. <laughs> you too, is het. is up the stony no room. No space to town, You're out of luck And the reason that you had to care The traffic is stuck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 Ontdek alle Renault- en Dacia-modellen in de Hoogstraat te Basel. Meer dan 50 jaar ervaring. Van gezinswagen tot SUV en ook elektrisch. Spik splinternieuw of degelijk tweedehands. Service en verkoop, alles loopt op wielen. Renault Verhulst, de zekerheid van zorgeloos rijden. Bel 03 774 1385 en kom langs bij Renault Verhulst in de Hoogstraat te Basel. Renovereel, de zekerheid van zorgeloos rijden. Ik wil nog altijd jouw hand vasthouden, zelfs na 15 jaar Baselparkt. Hoe mooi. <lacht> Oké, okay, even de sfeer weghalen. <lacht> want het wordt hier net iets te, te gezellig tussen deze twee organisatoren. Maar het is hun van harte geguld. geguld <lacht> gegund. Want het is natuurlijk een superleuk festival dat dit jaar zijn 15e editie viert. En dat vieren wij hier ook nog een uur lang tot 9 uur. Normaal gezien zat collega Roger hier, maar die komt straks om 9 uur, dus straks om 9 uur. Uh, Rauwkost en Rom en die doen een special rond Zonnewende want, we zouden bijna vergeten, maar vandaag is de zomer van 2023 begonnen en dat was natuurlijk de reden waarom wij hier nu Basel Park aankondigen en uh, Roger doet straks hetzelfde met uh, de vrienden van Zonnewende wat dit weekend uh, plaatsvindt zeg maar uh, daarnet heb je het ook al even laten vallen, Erik uh, jullie kunnen dat niet alleen, hè, want er komen duizenden mensen, jullie hebben gelukkig ook heel, een heel team van vrijwilligers waar je op kan uh, steunen hoe ben je de, bij die mensen allemaal geraakt? Ja, ik vertelde daar juist al. Kevin zijn achterban van Job, schuinstreep, Giro. En ikzelf ben achterban bij KWB. Dus we zijn heel snel in die twee grote visputten gaan vissen. De stap van Job en oud leiding naar Giro, zowel Giro Jongens als Giro Meisjes, is ook niet zo groot. Dus eigenlijk zijn dat de, de drie grote leveranciers zeg maar, van vrijwilligers. Op een mooie Baselparkt namiddagavond moet je toch rekenen dat er daar een goede honderd man rondloopt om um, security te doen, bonnetjes te verkopen aan de inkom, uh, pintjes te verkopen, pintjes te tappen, noem maar op. Dus we hebben echt wel een, een honderdtal mensen nodig. En misschien bij deze een oproep voor mensen die zich nog niet opgeroepen voelden of die echt wel zin hebben om ermee in te springen. Neem uh, gerust contact via info.baselpark.be en uh, we geven u wel een mooi jobke. Super. Het uh, is 2017, het jaar van U2, maar ook het jaar waarin jullie echt uh, de keuze hebben gemaakt om nog meer in te zetten op uh, straattheater. Vaak ook internationaal en, en best wel indrukwekkend straattheater. Kevin, misschien een vraagje voor u. Um, ja, jullie waren daar zo de jaren ervoor al een beetje mee gestart, maar toen heb je daar echt vol op de kaart voor getrokken. Hoe, hoe pakken jullie dat aan? Ja, klopt. Uh, we waren de jaren daarvoor af en toe eens een klein actje aan uh, het zetten en dat sloeg wel aan. Mensen vonden dat blijkbaar leuk. We kregen er ook heel goede uh, ja, reacties op achteraf. En dan zijn wij eigenlijk uh, onder meer gaan babbelen met Beveren. De gemeente Beveren die, uh, zoals jullie weten, misschien of misschien ook niet, uh, dezelfde periode ook een internationaal straattheaterfestival hebben. En dan was de puzzel redelijk snel gelegd. Want dan kan je beginnen met met elkaar uh, uh, groepen in te boeken en te kijken uh, van uh, wat kunnen we samen boeken, kunnen we samen hotels boeken enzovoort verder. En dat maakt dat het allemaal wat aantrekkelijker wordt voor die artiesten om die naar hier te halen natuurlijk. Hmm. Is er een bepaald hoogtepunt van het afgelopen jaar wat je aan denkt van het straattheater? Want er zitten soms echt wel indrukwekkende dingen tussen. Hè? Uh, daar moet ik eens over nadenken dat tijdens dus het volgende idee. nummer. Ah, wel, dat is goed. Dat is afgesproken. Uh, Erik, voor jou ook nog een vraagje. Want een aantal jaar geleden hebben jullie natuurlijk al eens feest gevierd. Tien jaar Baselpark. en heb je een heel leuk boekje uitgebracht dat alle bezoekers ook uh, kregen. En er stonden een aantal leuke anekdotes in en ook onder andere over een van die acts die, die kind aan huis is bij jullie uh, Guapa Creations die, die hebben we een paar keer opnieuw moeten proberen hè? wat is daartoe misgelopen? ja, tot uh, frustratie denk ik op een gegeven moment van die mensen Guapa Creations zal de meeste mensen niks zeggen maar het waren die mensen die we ik denk, intussen al twee keer hebben gehad met een manuele paardemolen wat is een manuele paardemolen? Uh, het koppel, uh, Griet en Armand die bouwen dat ding op Griet en Patrick als ik me goed herinner die bouwen dat ding helemaal op, die zijn er een dag mee bezig. Uh, en dat molentje draait eigenlijk alleen maar door de mankracht van die gespierde Patrick. Eén uh, jaar hadden we gewoon prinsen en prinsessen. Maar in, denk 2014, met het uh, einde van de Eerste Wereldoorlog, 100 jaar uh, viering daarvoor, uh, hadden ze dat omgetoverd in, uh, ik dacht, uh, verpleegsters en soldaatjes en zo. Dus dat was best ook uh, leuk. Uh, alleen um, die mensen zijn pas de derde keer dat we ze geboekt hadden uh, kunnen komen. Want um, we hebben die eerst afgebeld omdat het een regenjaar was. Dat hoort nog bij de vorige anekdote eigenlijk. Omdat het een regenjaar was, hadden we ze afgebeld um, net op voorhand. En dan het jaar nadien hadden we ze teruggeboekt. Toen beloofden het weer super slecht weer te worden. En hadden we al op voorhand gezegd van jongens, gaan we niet doen. Waren ze echt gefrustreerd? Hadden we ze vastgelegd voor het jaar nadien? En ik zal dus moeten spieken, maar ik denk dat het 2018 of 2019 zal geweest zijn dat zij dan de laatste keer bij ons geweest zijn. Oké, okay, super. Zeg, uh, mag ik weer een onnozelbruggetje maken? Een molen voor prinsen en prinsessen. En het jaar erop stond er toch wel een op het podium zeker? Prins. Barry Beret van Prince in 2018 op het hoofdpodium van, uh, want dat mogen we ondertussen wel al zeggen, hoofdpodium, want uh, tegen dan waren er ook al verschillende nevenactiviteiten en kleine andere podia en van alles te doen bij Baselparkt. Uh, ook het jaar trouwens dat de Koebrug ineens uh, op uh, instorten stond, of dat was toch een beetje de vrees die er leefde, Erik, en dat was ook weer al een uitdaging voor de, de boys van de logistiek, denk ik dan. Ja, ja, joepie. Uh, waren we waren heel blij mee, dat telefoontje. Dat was uh, ook weer in, in mei, denk ik, of misschien zelfs al juni. Uh, van uh, Sorry, maar de brug kunt je niet meer gebruiken, dus uh, zoek maar een andere oplossing. Uh, zonder te veel in detail te gaan, hebben we dan een andere locatie gezocht, gevonden, volledig ingetekend en nooit gebruikt. Want we zijn toch lekker naar daar kunnen gaan over een uh, zeer charmante... Geïmproviseerde Stellingbrug die er een paar jaar gestaan heeft. Echt. En nu ga jij waarschijnlijk vragen welke locatie was het, het is een nee. geheim. Ja, ja. Dus het, is, het blijft een plan B: er moest er ooit nog eens iets op instorten staan. Absoluut. Absoluut. Oké, okay, we zijn benieuwd. Uh, Allee, ergens hopen we natuurlijk dat het nooit zover zal komen. Maar, uh. Ik uh, moest nog nadenken van jou, Wilfried. Ja, ja. klopt, klopt. Uh, de meest imposante straattheateract die we ooit hadden, uh, dat was eigenlijk. Ik si, zie Paki, ik si zie van compagnie. Paki Paya, dat is een, uh, een Spaans gezelschap. Uh, een koppel eigenlijk, en die doen heel rare dingen op trapeze, heel hoog in de lucht. Mm -hmm. En die hebben de dag dat ze moesten komen spelen, afgebeld. Mm -hmm. Nee, excuseer, ik ben aan het overdrijven. De avond ervoor afgebeld. Dan hebben we op die moment een nieuwe groep uh, nog kunnen boeken, die dan uiteindelijk de slotact was van het Straatheaterfestival. En dat vond ik echt wel het strafste wat wij ooit geboekt hadden. En raad eens. We vieren onze 15e verjaardag. Wie sluit mm -hmm. er dit jaar het straattheaterfestival van Basel Park af? Si, Paki Paya. Dus ik nodig jullie allemaal uit om naar dat strafkoppel te komen kijken. Dat zal ergens rond 6 uur zijn op uh, 26 augustus voor het kasteel. Deze kerken in Basel. Dus ze mogen vroeger komen, hè? <laughs> uiteraard, uiteraard. Straks gaan we eens vooruitblikken hè, naar dat fantastische feestweekend. Dat is voor straks na dit van Scadalex. Want feestmuziek is er ook altijd bij op Baselpark. En deze jongens waren er ook. Fishy papa on. I saw a man with a fishy papa on. Oh yeah, oh yeah. Pick it, up, pick it up, pick it up, pick it up, pick it up, pick it up, pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. He had a funny hat and a pink striped suit. He had a funny hat and a pink striped suit. Oh yeah, oh yeah. It's a two-toe man. It's a monkey. Er wordt hier gedanst en gechanst in Café Tambach, de studio van Radio Barbier, want het is feest, we vieren vijftien jaar Baselpark. En we gaan vooruitblikken. Kevin en Erik zitten hier nog altijd, organisatoren, samen met heel die benden hier achter en toch, van het festival. Een speciale, speciaal voor het feestjaar, want niet alleen vrijdag en zaterdag, maar ook donderdag hebben jullie iets gepland, 24 augustus, vertel eens. Ja, klopt, we hebben dan ook iets gepland... We gaan ervan uit dat um, ja, die medewerkers, die honderd... Enfin, in totaal zijn er veel meer dan 100, maar die medewerkers die we kleine ooit... Kleine 200 uh, is het bestand ongeveer. Voilà, uh, dus die kleine 200 aan medewerkers die we ooit hebben gehad, uh, dat we die dankbaar moeten zijn, we weten dat. Um, en ja, dat we misschien af en toe wel een heel klein beetje overlast hebben bezorgd aan de mensen in de buurt. Dus op donderdagavond gaan we die, uh, zowel de buurtmensen als de medewerkers uh, gaan we die eens lekker in de watten leggen met een apart feestje. Oh, en dan, wat kunnen we ons daarbij voorstellen, Erik? Al wat je bij een feestje kan voorstellen, Wilfried. Oké, okay, met andere woorden, zie gewoon dat je erbij zit, want anders heb we waarschijnlijk een heel leuk feestje gemist. Don't miss out. Viva la vida, dat gaat er zeker ook wel klinken, denk ik. Coldplay. So, so. Viva la vida, Coldplay, feestmuziek. En er komt straks nog meer feestmuziek. Uh, dat ga je zeker horen nog tot de klok van 9 uur. Ondertussen is Jelle ook komen aanschuiven hier aan de micro. Uh, ook een belangrijk deel van het bestuur van Baselpark. Park. Uh, Jelle die staat onder andere in voor de website, voor alle visuele en grafische zaken. Uh, ik denk die legendarische boom met koptelefoon is ook niet van u, Jelle? Nee, nee, nee. Ah, oei, lab in het vorige verleden was dat Jeroen de Roek klopt juist, juist ja. maar, maar al de rest is wel van mij <laughs> oké okay, Jelle je hebt je daarnet gezegd van, we hebben speciaal gewacht om de, de website aan te passen omdat we de primeur wilden geven aan Radio Barbier van het programma dus dat is uh, super attent van jullie uh, dus, uh, maar binnenkort kunnen jullie alles terugvinden op baselpark.be denk ik dan hè? ja, dat klopt Zeg, en is er al iets geweten over uh, tickets? Uh, hoe, kan je, uh, hoe kan je eigenlijk naar Baselpark Dit weg? weten we allemaal ondertussen. Maar uh, zijn er speciale zaken waar we rekening mee moeten houden? Ja, uh, dus deze keer geen voorverkoop, maar uh, rechtstreeks aan de kassa. En we gaan dit jaar iets speciaals doen. We gaan werken met uh, Pay What You Can. Kent okay. je dat, Niels? Uh, ik pay zo weinig als ik is, ken. Het is, maar... het is Wilfried. Ja, sorry, ah, het is Wilfried. Sorry. <laughs> Uh, ja, pay what you can. Vertel eens, uh, wat is dat? Ja. Dat wil dus zeggen, betaal wat je kan. Maar natuurlijk, uh, we gaan het niet zomaar op de mensen loslaten. We gaan uh, twee soorten tarieven toelaten. Eén mm -hmm. um, tarief van 5 euro of 10 euro. En de mensen kunnen zelf kiezen. Wil ik 5 euro geven of 10 euro? Uh, naargelang wat ze willen geven of kunnen geven. Ja. Is en dat, dat dan per dag, Jelle? Uh, nee. Dat, uh, eigenlijk, als je 5 euro of 10 euro geeft, krijg je een bandje. En dan mogen je eigenlijk een heel weekend komen. Of dat je nu vrijdag komt of zaterdag komt. Dat maakt ons niet uit eigenlijk. Ja, en degene die 10 euro betalen, mogen die dan in de golden circle helemaal vooraan <lacht> bij het hoofdpodium? Of... Ja, nee. Uh, <lacht> dat blijft voor iedereen gelijk. Dus je krijgt ook hetzelfde bandje. We willen gewoon uh, laagdrempeligheid. Is Basel Park. Dat is bij Baselpark. wel heel belangrijk. Ja. Dus We willen ook mensen die het niet zo breed hebben, uh, toch toegang kunnen verlenen tot Baselpark. Klopt, jullie hebben altijd, uh, het altijd bewust heel laag gehouden qua, qua prijzen, zowel van de drank als het eten, als uh, de toegang en zo. Dus dat siert jullie absoluut en dat zorgt ervoor dat het zo'n groot succes is voor jong en oud, want eh, ook altijd heel veel gezinnen en, en uh, jonge en oude mensen. Ja, dus, val, eigenlijk is, is de waar. ticketprijs een beetje go your own way, inderdaad. Oh, fantastisch, John, hoe dat je dit toch weer neerlegt. Prachtig. <laughs> Fleetwood Mac... Een half uurtje hebben we te gaan in deze special uitzending over 15 jaar Basel Park. Fleetwood Mac hoorden we Go Your Own Way. We hebben net gehoord wat er op donderdag allemaal te gebeuren valt en hoe dat we daar een ticketje voor kunnen scoren. Um, en vrijdag, Kevin, was dat er vrijdag allemaal op het programma? Uh, 25 augustus is even 20 augustus, veel plezier uiteraard om te beginnen. Uh, dan hebben we inderdaad een eerste volwaardige festivaldag, waar we starten met uh, een Mumford's Sons tribute. We zijn verheugd dat die opnieuw kunnen komen. Die zijn vijf jaar geleden, waren die er ook bij. Zeer veel positieve reacties op gehad. En heel toevallig headlined Mumford and Sons in het echt dan. Ook rock werkt er dit jaar, dus dat is een mooie meevallig. Ja. Um, dus dat allemaal uh, als eerste muzikale act... Uh, we zitten vandaag in de studio van Radio Barbier. Uh, tijdens de pauze zullen ook daar Barbier DJs uh, muziekjes draaien. We hebben dan uh, als hoofdact een heel lokale band, uh, die net als Baselpark, toevallig of niet toevallig, ook 15 jaar bestaan. Undercover. Mm -hmm. En die komen eigenlijk een heel nieuwe set spelen, een heel extra large set ook. Uh, nieuwe dat je van hen gewoond bent, veel uitgebreider, veel langer. Uh, nog veel langer, want die spelen meestal al twee uren. Uh, met special effects, uh, extra guests en alles erop en eraan. Uh, en speciaal daarvoor hebben we op dienen avond, en dat is het fijne aan de zaak, dat is ook een primeur, want dat hebben we nog niet bekend gemaakt, ook een uh, undercover VIP waar dat eigenlijk mensen op die moment die uh, fan zijn van Undercover en zo zijn er wel wat, uh, kunnen intekenen. En dat zal vanaf aanstaande maandagavond opengaan om gezellig te komen pintelieren in onze VIP-tent en te komen eten in onze VIP-tent. Oeh, klinkt lekker. Undercover XL, dus te zien op vrijdag 25. Ja, en daarnaast, maar dat is nog meer surprise, werken we ook nog aan een speciaal concept voor de jongeren, zijnde de... de Jonge mensen tussen 16 en of 15 en 18, 19 jaar. De teenagers. De teenagers, zoals dat dan heet. Ja. All right. Walter well, Bruce en de Mercenaries die stonden ook al eens op jullie podium. Yes, podium. Ik zeggen. Moving up. de enige echte Walter Prouse en zijn mercenaries die stond uh, ja, die kennen we vooral ook van de Seedsniffers, Sniffs, maar die stond in 2019 samen met de Coldplay tribute band uh, op Basel Park. en in 2020 weten we allemaal wat er gebeurd is Erik een uh, wereldwijde pandemie lockdown hoe zijn jullie daarmee omgegaan uh, ja een uh, opgelegd sabbatjaar zeker hè maar dat is toch wat anders dan een koelbrug die je niet marcheerde ja dat is uh, nog iets anders ja um maar het was misschien mooi meegenomen voor sommigen een heel jaar uh, niet aan Basel Park moeten werken maar toch, uh, dat mag ook niet te lang duren of dat wordt uh, nefast denk ik voor een vereniging zoals iedereen hebben we er uh, de problemen mee gehad dat we in het begin aan het proberen waren kan er iets, kan er niks in 2020 spreken dan van het, uh, het geboortejaar van uh, corona uh, uiteindelijk hebben we inderdaad moeten afhaken voor 2020 want het was duidelijk dat we niks op poten gingen krijgen niks mochten doen dus dat was duidelijk dat er niks ging gebeuren 2021, dus de winter tussen 2020 en 2021, euh, hebben we talloze uren bij elkaar gezeten. Euh, vergaderingen met beperkt aantal mensen in het park, op afstand enzovoort. Alles wat je kan dromen in een nachtmerrie. Euh, om te bepalen of we nu iets gingen doen, of we niks gingen doen. En uiteindelijk hebben we dan toch iets gedaan. We zijn dan zo gek geweest om twee verschillende formules uit te denken. Over de twee dagen. Een formule, je moet al eens zoeken naar de juiste benaming. Corona safe of zoiets heette dan. Heette dat dan dat je ver van elkaar moest gaan zitten, maximaal zoveel mensen aan één tafel. En uh, de tweede dag was dan uh, met de corona QR-code, dus dan mocht er niemand op het terrein zonder QR-code. Met die QR-code word je dan theoretisch zuiver, veilig, safe. En dan hebben we een wild feest gedaan. Ik herinner me wel dat bij veel mensen zo de, de schreeuw eindelijk nog eens uh, uit hun mond kwam, want het was inderdaad lang geleden dat ze nog eens buiten mochten. Dus we hebben wel uh, onze peren gezien ben manier van, van spreken. Ja, en ik, ik herinner me, je zag de mensen toch eerst met enige vrees of terughoudendheid op het terrein komen, maar dat was al snel inderdaad, was de opluchting zo groot dat er toch iets veilig en vooral uh, vrolijk kon georganiseerd worden. En dat was ja. wel heel mooi om te zien. Ja, en lang dat de, de vaten leeggetapt werden steeg het enthousiasme, dat klopt, ja. Ja, en er was toen één band die daar twee keer heeft gespeeld. Twee dagen achter elkaar. Twee dan. dagen achter elkaar. CCR. Yes, we hadden er net al eens CCR maar we vinden het de moeite, want Basel Park eigenlijk heeft er al een CCR-tribute al drie keren op Basel Park gespeeld uh, dus we steken gewoon twee nummers van CCR in deze set nou, ik ben benieuwd wie dat de netliner van 2023 wordt spannend hè <lacht> Het Moon Rising van Creedence Clearwater Revival. En straks gaan we het eens hebben over het straattheater dat er op zaterdag gepland staat. 26 augustus is het dan, als ik me niet vergis. Maar dat is voor straks. Uh, want de, de jongens hier, Kevin en uh, Erik, moeten nog een beetje hun huiswerk maken. En zien wat ze wel of niet al kunnen lossen. Het programma is helemaal klaar, Wilfried. Ja, maar ja. Ik kan maar... al lossen, maar dat heb ik daarnet al gezegd. Dat Sipakipaya komt. Ja als hoofdact van het straattheater. Uh, echt een aanrader. Uh, daarnaast komt ook, wat heb dan net al gezegd, uh, de, de editie van Corona of na-Corona. Hadden we een grote drumfanfare. Zo'n mannen, 20, 30 mensen die drum heten dat en die, die trommelden vooral, maakten heel veel lawaai. Heel veel mensen hebben ook gedanst, maar dat was de kleine editie. Dat was de horeca-editie. En dit jaar komt Drom gewoon terug voor het grote publiek. En dat gaat absoluut een toppertje zijn. Uh, in de late namiddag, onderavond, zal Drom daar spelen. Helemaal op het einde, dat is ook een primeur, komt uh, Bateau de Feu. Bateau de Feu is een vuurboot die vuurpijlen afschiet. Die heel speciale effecten mee heeft. En dat zal uh, te doen zijn op het kasteelvijver. Vlak voor het laatste optreden waar we het straks ook over gaan hebben. Oké, okay. klinkt allemaal supergoed. Kijken dan uit. En we kijken ook uit naar Amy Winehouse, want die is altijd leuk om te zien. Allee, nu, nu niet meer zo, steeds. Dit jaar is ze er niet bij, helaas. Deze prachtige Amy Winehouse Tribute Band, het was toen prachtig weer, dat weet ik nog. En uh, heel professionele muzikanten toen ook, dus dat was weer heel goed gescout van uh, de jongens van Baselparkt. Um, Erik, gelukkig ben je hier nog altijd, want er valt nog veel meer te vertellen over het programma. Uh, jullie hadden daar net al uh, wat namen gelost voor het straattheater op zaterdag 26 augustus, maar zijn er nog, hè? Ja, ja, het is een heel uh, namiddagvullend programma dat we hebben kunnen samenstellen. En nogal wat internationaal volk dat er uh, zal komen optreden. Uh, we doen natuurlijk zoals de groten in onze branche, de groten in de festivalen. Wij lossen maar namen uh, langzaamaan. Wie een detail wil volgen, die moet ons volgen op de socials. Zoals ze dat dan zo mooi noemen. Uh, ik kan nog wel verklappen dat we een of andere Franse gek hebben die op een paal van... Um, een zekere hoogte, en we hebben hier al zitten ruzie maken of dat er nu 8 of 11 is, ik zeg 11. Kevin zegt 8. dus een meter of tien hoog gaat staan en die gaat daar dan op hula hoop draaien ik heb die filmpjes al gezien en ik krijg nu op deze moment, ik heb er wel als ik eraan denk want ik heb wel een beetje hoogtevrees sommige mensen weten dat en uh, dat zou niks voor mij zijn en dan zeker niet meer een hula hoop draaien dus daar kan ik al zeker verklappen en wat ik ook al mag verklappen is dat er een levens... Echt nijlpaard zal rondlopen. Uh, dat zou een blikvanger moeten zijn voor de, de kleinsten onder ons. Uh, we hebben nogal van die rondlopende acties gehad. En um, de meeste kleintjes vinden dat echt wel leuk. Het is een, een, um, een bijna echt nijlpaard dat uh, ook bijna echt zijn gevoel doet in ons park. Dus komt dat zien, komt dat zien. En als we het dan over de kindjes hebben, dan... Uh... Ik dacht over gevoeg. Over gevoeg, ja. Daar kunnen we het straks ook nog wel eens over hebben. We hadden het al over dancing in the dark in de... The... De sceptische putten. Maar uh, als we dat toch over kindjes hebben... Wie binnenkomt op tijd in het park... En dat is uh, vanaf twee uur op zaterdagmiddag... Die wordt verwelkomd door Nar en Harlekijn. En Nar en Harlekijn dat zijn twee sprookjesfiguren. Levens echt, levensgroot, Eigenlijk groter dan je zou verwachten. Uh, en die komen jou knuffelen. Die mag je aanraken. Die mag je kusjes geven. Die mag je zelfs ruiken of ze al gevoeg gedaan hebben. Daarnaast uh, zal er ook op de vernieuwde weide, we hebben het daarnet ja al gehad over de ezelsweide daarachter, die dan uh, ook ingericht wordt als festivalterrein, zal er een heuse schilpaddenrace plaatsvinden. Ik bespaar jullie de details, maar het wordt schitterend. Baselpark Goes Efteling. Ja, en als we het dan toch hebben over Baselpark en over under, ondercover die de eerste avond headlinen, dit is een nummer waar dat ze eigenlijk in elke set spelen en waar wij ook gigantisch uh, naar uitkijken. Een covertje van de scene. Iedereen is van de wereld. Ja. We are man. Come Kan ik jou niet zien, maar deze is van ons naar jou. En ik heb het hart op jouw gezondheid. Jij staat niet alleen, in de lijst van de wereld. Iedereen is van de wereld en iedereen is meer dan welkom op de 15e editie van Baselparkt. En uh, Erik, we gaan stilletjes aan uh, ja, de acts voor zaterdag bekendmaken. Hè. Wie gaat er allemaal op jullie grote podium staan? Uh, ja, we zijn intussen al, uh, het wordt al een heel klein beetje donker, want het is al augustus. De dagen gaan al veel korter zijn dan nu. Uh, we beginnen met de uh, subtitles. Dat is een groep die we al enkele keren hebben willen programmeren, maar nog nooit uh, gelukt. Kevin heeft daar juist al uh, Drom genoemd, dat is die bende ongeregeld, die geweldig luid en uh, energiek op hun uh, drums kunnen kloppen, dus uh, mensen hebben er heel hard van genoten enkele jaren geleden en zullen dat nu weer doen. Uh, als uh, tweede groep dan hebben we undercover, nee, niet die Kruijbeekse undercovers, uh, maar wel een Nederlandse coverband van de Stones, die we al eens vernoemd hebben vanavond, want die we x aantal jaren geleden ook al eens geprogrammeerd hebben. Ik herinner me nog altijd uh, die enthousiaste gitarist, die los in het publiek sprong. En Jan Lange. Jan Lange. Kevin heeft een geheugen voor namen, Ik niet. Uh, Jan Lange sprong heel ver in het podium en uh, ja, maakte daar een, uh, zijn eigen wilde feestje van. Werd zeer hard gesmaakt. Dus die gaat dat hopelijk dit jaar weer doen. Dan komen die mannen van Drom weer trommelen en op het einde krijgen we Among the Saints. Um, Kevin noemde het daar juist met een zeer mooi woord. Ierse lal muziek. Denk poaks, denk vlogging molly en uh, schop wat om je heen uh, in het amusement. En op het einde... Na al die muziek komen de mensen van Bateau de Feu, die ik even al vernoemde, voor een klein beetje vuurwerk zorgen. Letterlijk. Voilà. Klinkt fantastisch. We kijken er nu allemaal ander uit. En laat ons al eens uitkijken naar de Stones, zodat die gaan klinken bij jullie op het grote podium. Jumping Jack Flash. Jumping Jack Flash van Rolling Stones. En zo zijn we bijna tot het einde gekomen van deze special edition van uh, 15 jaar Basel Park. Het is te zeggen, het radioprogramma tenminste, dat we daarvoor gemaakt hebben. Uh, rest ons alleen maar iedereen te bedanken. Hè? Kevin en Erik en uh, het voltammelige bestuur van de VZW die hier allemaal staan. Hey! hey. Voilà, de chance dat die man op je podium staat om te zingen, denk ik dan. Uh, nee, alles vind je terug op de uh, social media, zoals Erik al zei, van Baselpark. dat is op Instagram, op Facebook en uh, op Tinder. Uh, of sommige van de jongens toch? Um, OnlyFans, dacht ik. OnlyFans, ja, kijk, het is uh, voor elk wat wils. Erik heeft mij net nog ingefluisterd, maar dat moet nog een absoluut geheim blijven: dat er. Uh, ook naar sfeer en gezelligheid. en Denk dan aan uh, licht en geluid. Dat er nog wel wat uh, specialetjes uh, in hun hoofden zitten die ze nog aan het uitwerken zijn. Dus het wordt absoluut de moeite om langs te komen. 24, 25 en 26 augustus in het Kasteelpark van Wissekerken. Uh, moeten we nog iets meer vertellen, jongens? Deze zullen er ook bij zijn. De openingsavond. Little Lion Man van Mumford Sons. Geniet straks van grondsmaak met Roger en zijn compagnon. Uh, fijne avond en we zien jullie graag terug. Eind augustus op Baselpark. Vijf en 26 Om juist te zijn. Merci. salutjes iedereen. Tot dan.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 And it was your heart on the line I already fought it up this time Didn't I, my dear? Didn't I, my dear? for yourself, my man You know that you have seen this all before